De komende week, 20 jaar geleden, dat het echt door de maffia in hun auto werd opgeblazen. Onderzoekers zeggen dat de bom van vandaag bestond uit drie gastanks. die waarschijnlijk op afstand tot een poffing zijn gebracht. Nog niemand heeft zich verantwoordelijk verklaard. Tofik Dibi wil ook in de Tweede Kamer blijven als hij de lijsttrekkersverkiezing verliest. Hij denkt dat hij een betere partijleider is dan Jolan Sap, zei hij op ruw 1. Maar ook bij verlies wil hij weer op de lijst voor de Tweede Kamer. Hij verwacht van zijn concurrent Sap dat zij ook in de Kamer blijft als ze verliest.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 Op het Britse kasteel Windsor Castle hebben 2.500 militairen een eerbetoon gebracht aan koningin Elizabeth. Leden van de landmacht, marine en luchtmacht liepen in een groot défilé langs de Britse koningin ter ere van haar 60-jarige regeringsjubileum. Langs de route van de défilé stonden ongeveer 20.000 mensen te kijken. Het weer: vanmiddag zijn er stapelwolken afgewisseld met zonnige perioden. In het oosten van het land kan een buitje vallen. Het wordt 16 graden langs de kust tot 22 in het binnenland. Morgen wordt het nog wat warmer, maar dan is er meer bewolking. En later op de dag, vooral in het oosten, kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat tussen Leusten en Amersfoort 7 kilometer file. Er staat een bus met een lekke band. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinfo. In Circus Zandvoort ben jij de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 We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 Goedemiddag, heer en Ja, het wordt verknot. Het is het, uh, alweer de, de 20 uh, editie van dit, uh, ja, men zegt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 Dat wordt dan rond 4 uur uh, uh, uh, uitgereikt erop. Ja, wat gaat uh, tijdens dit? toernooi gaat het uh, om de gezelligheid, Joop. Ja, nou sportiviteit. De hè? sportiviteit, ja, ja, ja. ja de, de, de ja, ja. gezelligheid komt er vanzelf ja. bij natuurlijk. Ja, ja. <laughs> <Beveldig>. <laughs> nee, het, uh, de, de, de uitspraak is van uh, Bert Jacobs uh, afkomstig. Ja. Kan je daar nog wat over vertellen? Ja, Bert Jacobs was een Zandvoortse oefenmeester. Heeft uh, bij Zandermeo ook gespeeld. Heeft uh, onder andere Vitesse naar de eredivisie geloodst. Heeft in het buitenland heeft hij een heleboel clubs gehad. En uh, die uh, liet zich niet uh, zoals uh, Beenhakker en dat soort figuren uh, Don Guus en Don Leo noemen. Het uh, was gewoon trainer of meer. Klaar. En uh, dat heeft hij heel veel mensen bijgebracht. Er staat ook in dit programmaboekje van dit jaar staat een heel mooi voorwoord van Philip Cocu. Die speelde toen de tijd bij, uh, bij Vitesse als linksbuiten. Uh, en die heeft hem dus bewust meegemaakt totdat hij weg ging en uh, Cocu nog twee jaar daar bleef en we kennen allemaal de lopers van Cocu maar hij heeft natuurlijk wel sorry, het een en ander meegenomen van hetgeen uh, Jacobs uh, hem Want hij zegt ook van iedere trainer die je krijgt pak je altijd iets mee nou hij is helaas overleden veel te vroeg en dit toernooi komt bij Stanford 75 vandaan de heette het, het allereerste keer heet het de Piet Ruijger toernooi, een heel oud bestuurder van Zandvoort uh, 75, stond aan de wieg van Zandvoort 75 uh, en toen heb is men naar uh, gevisieerd. En toen is het het, uh, het uh, Hotscross-Begonia-toernooi geworden. Een uitspraak van Jacobs die die bezigde uh, tegenover een journalist. Omdat hij vond dat zijn trainers niet bepaalde het juiste soort voetbal speelden. Daar is hij na vandaag gekomen op. Oké, okay, helemaal duidelijk. En uh, ja, veertien teams dus uh, aanwezig. Nou, je zei het al, zelfs uit het buitenland uh, afkomstig. Betekent het ook dat ze daarbij bij SV Sanford gewoon kamperen of zo? Het is hier één grote camping. Eén grote camping. Er zijn ook teams die hebben wel een pensionnetje gehuurd. De Stamforders gaan natuurlijk naar huis. We doen even kijken. 1, 2, 3, 4 Stamfordse teams mee. Die gaan gewoon naar huis. Maar donderdag helemaal vast, Was men al volop aan het bouwen hier. Stond de kantine al open hoor. Alleen maar gezellig. Ja, helemaal goed. Joop, uiteindelijk gaan we ons klaarmaken voor de wedstrijd van vandaag natuurlijk. Sv. Zalvoort tegen Marker. Heb je daar al voorinformatie over? Spelen alle Sv. Zalvoort spelers gewoon mee? No It's zelf zo sterk. Er zitten zes man bij Sandvoort op de, op de bank. Uh, Pieter Keur schijnt niet aanwezig te zijn. Ik heb hem inderdaad nog niet gezien. Ik weet niet waarom. Maar de uh, Zandvoort met in de basis Boy de vet Bas Lennons, Stijn Stobbola, Ronald Kalens, Petter Koper achterin, Middenveld, Vries, Jan Sonneveld en Paul van der Oort. En dan voorin Michael Kaal, Timo de Reus, Ivo Hopper. En dat betekent dat, dat uh, weer een ander team in de wijs uh, staat. Zandvoort uh, kan maar niet twee weken of drie weken achter elkaar met hetzelfde team Meissenberg um, is licht geblesseerd. Kerz is licht geblesseerd. En um, Maris Mol die zit ook aan de kant. Lottie Rikken zit aan de kant. Put Winter en uh, de reservekeeper Nicky te zitten. Die zijn uh, allemaal bankspelers. En ja, is, uh, laat ik zijn, Zandvoort moet winnen. Zandvoort uh, die wil uh, graag nog een keer die tweede ronde halen. Dan moeten ze in ieder geval vandaag winnen. En de volgende week bij Marken. Marken, dat is de, degedant, uh, de kandidaat, uit die eerste klas. Is vorig jaar gepromoteerd door eigenlijk met een heel Lachend kampioen te worden. En uh, dat gaat nu weer ja, vechten tegen degradatie of dat lukt, dus is natuurlijk een tweede.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 Zeker SV Zalvoort heeft vanmiddag een winst nodig tegen Marken. You are gold, jullie kunnen het. En gewoon gaan winnen vanmiddag van Marken op de Veld 1 bij SV Zalvoort. Zo dadelijk om tien over half drie. Veel meer daarover van Joop van Es. Het is half drie geweest. Volgens mij betekent het tijd voor het weerbericht. Zie je het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 Is als een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 Zandvoort, Zandvoort. Assume les raisons prises de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leurs poules, tous qui espèrent. Beaucoup de sentiments de ras qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, Des amis pour parler de leurs de leurs joie pour qu'ils oublient Des infos qui ne divisent. Pas changer. Seven seconds away. Just Ja, dat Het 1994 alweer hoorde je Door, Doer, tezamen met Nene Cherry en 7 Seconds nou het is zover de belangrijke voetbalwedstrijd voor en van vandaag de, we spelen vandaag tegen Marken en daarvoor gaan we naar Joop waarschijnlijk een uh, zeer gezellig voetbalveld goedemiddag Jop Fries. ja goedemiddag luisteraars en heren in de studio natuurlijk, ah, het is vreselijk gezellig ik heb uh, zelden zoveel mens langs de lijn gestaan, in ieder geval Zandvoorters en dat uh, valt mij reuze mee dat wat ik om heel, heel zijn niet verwacht. Maar ook heel veel Markenaren zijn hier naartoe gekomen om te uh, kijken of dit een, een leuk wedstrijd is om te genieten. En dat is voor Zandvoort betreft op het ogenblik nog echt niet. Want markt is velemaal sterker dan Zandvoort. spelen veel op de helft van Zandvoort. En zojuist uh, bleek dat Boyd zijn bewaringen had meegenomen. Want die bal waar hij niet meer bij kon, spatten op de...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 Krijgt nu een vrije schop mee en Het hoge been van een markerspeler En ondertussen is het spel alweer begonnen Ronald Kalis, Ronald Kalis die uh, echt uh, een brots in de branding is Altijd van Zandvoort naar nou Michael Kuil Kuil is de kast voordeel van Zandvoort Kastenvries, Kastenvries bij de zijkant Dat gaat Paul van de Oort, Paul van de Oort, gaat hier maar voorzitten Dan gaat die bal komen, goeie voorzit Goeie voorzit, En de keeper kan dan net over de lat heen tikken Want als hij dat niet had gedaan, was hij onder de lat door ingegaan Prachtig mooie bal van Paul van de Oort Of het een schat was, weet ik niet. Maar het was een hele mooie bal en uh, nu mag Zandvoort een corner gaan nemen. En Timo de Dewey gaat het voor Zandvoort gezien aan de rechterkant van het veld. Hij is zelf benig. dus dat wordt een mooie insvinger. Neem ik aan. Goed, de bewegingen zijn er weer van de Zandvoort spelers. Bal, goede bal, goede bal. Kan iemand erbij komen? Ja, dat komt erbij. Zandvoort erbij. En oh! Je ziet euh, alles er alles nog wat ernaast. Nu, Timo Deuys. moeten wordt uit de 16 meter gebied gevonden. Probeert zijn mannen te passeren. Gaat de die bal voor? Dat de kant de een paal! De een paal te kopen dan maar in de vlucht. Draaide zich om. Schitterend de bal. Dit was een hele mooie aanval van Zandvoort. Veel druk op het doel van Marken. Maar helaas is de bal er niet ingegaan. En laten we hopen dat het straks wel een paar keer zal gaan gebeuren. Oké okay, Jop, we komen straks even voor drie uur nog bij terug. Door het vervolg van de wedstrijd. Uiteraard zeer belangrijk vandaag voor SV Zandvoort.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 Ik ben weer aan Tengo la Ik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 Porque perdí la cama y casi pierno hasta mi cama. Cama, cama, te digo con mi simulo, que tengo la camisa negra.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 Juist om half drie van Lex van de Hoorn We gaan de komende dagen beter en lekkerder weer krijgen En er hoort natuurlijk ook zonnige muziek bij zo op de zaterdagmiddag bij CFM Zalvoort Je hoort de en la camisa negra We gaan weer over naar het uh, gezellig voetbalveld van vanmiddag van SV Zalvoort Ik weet niet of het gezellig is wat betreft de wedstrijd Maar wel de sfeer eromheen, toch Joop?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 Ervoor, en daar is het te snel het team bij de die kan niet naar die bij komen kan niet de bal bij komen nee dus lekker laatste verdedig. moet die bal wegragen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 Schop, een corner van Zandvoort en uh, Timo de Reus, die zal dat weer gaan doen, want hij is nog steeds van die rechterkant af. En dat heeft hij net ook al een paar keer gedaan. Ook fraaie ballen uh, als uh, vrije trap, dat deed hij heel erg goed. Goed geplaatst. Ja, en dan moeten we net even een beetje marselen. dat hij precies goed valt zo'n bal. En dan, uh, dan hadden kunnen we kunnen lachen. Maar goed, voorlopig is het nog niet zo ver. Een corner van Timo de Reus. Hij uh, mag hem gaan nemen van de arbiter en dan gaat hij komen. goede bal, goeie indra, en de bal! Oh, ho, ho, ho, ho. Dat scheelde heel weinig. dat was eigen het hoefend, maar.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 Ook weer een aardige bal, Bas Lodens kan er niet bij komen, wil de keeper. Dat deed hij heel goed daar, want anders stond ik helemaal klaar om hier wel achter hem te koppen. Zoveel is er nog niet. Marken kan eruit gaan. We spelen in de nog steeds 26 minuten. midden. Sander steeds 0-0 bij Zandvoort tegen Marken in de nacompetitie. Kijk, spanning al om. En zometeen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag uiteraard veel meer over deze wedstrijd. SV Zandvoort tegen Marken 0-0, dat is juist van Joop van Es. Zometeen in het volgende uur uiteraard veel meer lekkere muziek en informatie. Ik hoop dat dat je dan nog luistert naar Zandvoet op zaterdag. En K.C. Ramia Vida van de Kipsoe Brothers. Dat is de laatste die we voor je gaan draaien tot aan drie uur. Graag tot zometeen!